Jobboot met het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft met steun van Russische gevechtsvliegtuigen... rebellen in Aleppo aangevallen. Ten zuiden van de stad is het regeringsleger een offensief begonnen... zegt een woordvoerder van de regering. Het zou daarbij steun krijgen van Iraanse militairen. Een dorp bij Aleppo zou heroverd zijn door het regeringsleger. Ook is een belangrijke weg richting Damaskus gebombardeerd door Russische straaljagers. Een Duitse jager heeft een van de grootste olifanten in Zimbabwe gedood. En dat doet hij niet bescheiden over. Op een foto poseert de man trots naast het dode dier. De Duitser deed mee aan een privé-jachtpartij in het nationale park van Zimbabwe. Hij wilde de grote vijf doden: een olifant, een luipaard, een leeuw, een buffel en een neus horen. Het uitje kostte ruim 50.000 euro. Afgelopen zomer schoot een Amerikaan een leeuw dood in Zimbabwe. En dat leidde toen tot veel verontwaardiging. Justitie in Frankrijk is een vooronderzoek begonnen naar voormalig IMF-topman Dominique strauss kahn Volgens media in Frankrijk wordt hij verdacht van oplichting van en vennootschapsfraude... met zijn inmiddels failliete investeringsmaatschappij. Justitie heeft het onderzoek nog niet bevestigd. Het parket in Parijs zou eind juli met het vooronderzoek zijn begonnen. Aanleiding was een klacht van een voormalig aandeelhouder... die een half miljoen euro had geïnvesteerd in LSK... Inmiddels zou er ook een tweede klacht zijn ingediend. De afgelopen jaren kwam Strauss-Kaan vaak in het nieuws vanwege seksaffaires. Alle scholieren moeten in dezelfde twee weken meivakantie krijgen. Dat wil staatssecretaris Dekker. Hij zegt dat hij veel klachten krijgt van ouders over de huidige meivakantie. Eén week wordt vastgesteld door het ministerie, maar de tweede week mogen scholen zelf kiezen. Dekker zegt in een interview in het AD morgen dat dat een ramp is voor gezinnen met kinderen op verschillende scholen. Dekker doet nu onderzoek naar de gevolgen van een vaste meivakantie voor iedereen. Op zijn vroegst in 2018 kan dat een feit zijn. Het weer bewolkt met in het noorden wat regen. Later vandaag in het hele land regen. Pas vanavond droger. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen op steeds meer plaatsen droog en vooral zondag wat vaker zon. En ook temperaturen die hoger zijn dit weekend. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 De Watertoren Sport met vandaag twee bijzondere gasten. Schrijver Maarten Baks. Hij heeft een groot aantal boeken op zijn naam staan. en is bezig met een nieuw boek, Maarten. Welk? Is eigenlijk top secret Henny, maar voor jou deze keer. Uh, het huidige boek heet Sex, Drugs en Voetbal. En het nieuwe boek heet Sex, Drugs en Sport. En uh, het huidige boek gaat over de beroemdste bad boys in het voetbal. Uh, van Paul Gascoigne en George Best tot Balotelli en uh, Ronaldo uh, en het nieuwe boek gaat dus over uh, dezelfde soort types maar in de hele sportwereld van Mike Tyson tot Oscar Pistorius en uh, nou, noem ze maar op Manja is het volgende muzieknummer dat jullie gekozen hebben, de gasten van vandaag Ron Brouwer en Maarten no Bak van de, no de Keurvandesje Que me hicieran llorar, yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz te compre a ti que no te debía amar porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más yo vivía tan distinto algo hermoso algo divino lleno de felicidad, yo sabía de alegrías la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad veel dingen. muchas cosas más, yo jamás sufrí Lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí ik jou wil weten Ron, jullie zeggen steun ons daarom nu. Uw geld komt voor 100% op de juiste plek terecht. En dat is natuurlijk een grote vraag, altijd bij goede doelen. En alle kleine beetjes helpen, maar grote bedragen zijn natuurlijk meer dan welkom. Jullie hebben echt veel geld nodig. Jullie zijn net weer geweest. Vertel er eens over. Ja, wij zijn in, in juni geweest. Ik moet zeggen dat uh, Maarten was daar al zes keer geweest. Uh, voor mij was dit de eerste keer überhaupt in Afrika. Dat is natuurlijk de Filipijnen geweest. Uh, toch weer een hele andere wereld. Uh, toen we daar binnenkwamen met onze uh, auto met spullen. En ik uh, nou ja, honderden kinderen op ons af zag rennen. Nou ja, ik kan je wel zeggen, hey, niet toen kreeg ik toch even te kwaad. Ik, uh, dat is uh, zoiets fantastisch. Ik had even het gevoel van, uh, hier komt uh, de president met zijn gevolg binnen een bezoekje brengen. Want zo voelde dat, Martin uh, Maarten, op dat moment. Ja, wat ja. beleef je allemaal, Maarten, als je er bent. Ja, wat beleef je allemaal? Het is, uh, het is zo totaal anders dan het wereldje hier in Nederland. Dat, dat, uh, dat snappen de meeste mensen natuurlijk wel. Maar uh, kijk, als je niks te eten hebt en uh, oh. geen baan hebt... wat doe je dan hè, op zo'n dag? Nou, 80% heeft daar uh, geen baan en weinig te eten. Wat het eerste wat me dan opviel, een jaar of vijf, zes geleden... dat de mensen daar gewoon aan elkaar hun eten geven. Hè? Ik heb te weinig eten eigenlijk. Uh, maar goed, jij hebt nog minder. Uh, je bent mijn buurman of je bent iemand van een dorp verderop bij wijze van spreken. Oké, okay, hier zo. Je hebt toch een beetje van mij. Nou, ik vind het onvoorstelbaar. Nee. Hè? Voor de westerse wereld, ik, ik snap daar niets van. Nou ja, dus zouden we dus... Uh... Behoorlijk wat lering uit kunnen trekken. Wij hebben tussen na de Tweede Wereldoorlog wat opgebouwd met z'n allen. Uh, en vooral, uh, het is van mijn. <laughs> het is van mij. Ik wil meer. En meer, ik wil meer, meer. En uh, het overconsumeren, noem maar op, ga zomaar door. En uiteindelijk komen we met z'n allen, denk ik, toch tot een conclusie dat dat niet je absolute geluk uh, uh, is. Sterker nog, ik ga erachter komen dat iets geven aan anderen, en met name anderen die het gewoon minder hebben dat eigenlijk het geluksgevoel naar boven brengt... Wat, wat, wat velen wel zouden willen hebben. Maar ze moeten het wel eerst leren ervaren. En dan hoef je alleen maar die gezichtjes van die kinderen ja, te zien. Ja, ja, ja. Maar ja ook, ook, we richten ons dus met de Fun Foundation op uh, kinderen zeg maar, tussen de vijf en, uh, en twintig. Dus het zijn ook, uh, ik zou maar zeggen, jongvolwassenen. En ook die jongvolwassenen die dan ook helemaal niets hebben... een gescheurd shirt en uh, geen voetbalschoenen en uh, geen bal... Ja, als je daar een bal tussenin gooit. Ja, dus hier is in één keer zo uh, groot worden. Zo uh, machtig voelen. Uh, Wauw, weet je wel. Wow, een mooie bal, weet je wel. En ik uh, had vorig jaar wat ijskleding geregeld. Nou, uh, ijs was al helemaal mooi. Maar we hadden dit jaar uh, geen ijskleding meer in uh, juni. En dan uh, hadden we korfbalkleding meegenomen. Nou, dat rond geregeld. En uh, kwamen we met een zak met korfbalkleding aan voor een uh, jongensteam. Nou, die kregen al die korfbalkledingen. Dat daar met grote letters korfbal bla bla bla, Club Nederland op staat. <laughs> in ze niks. Ze hebben allemaal mooie kleding. Ze vinden dat fantastisch. Ze gaan helemaal uit hun dak. En uh, voetballen lekker, dit en dat. Ja, die mensen moeten ook wat te doen hebben daar. Uh, wat ik al zei, 80% is werkloos in Gambia en Senegal. Uh, Je hebt daar hang jongeren en hang ouderen. <laughs> ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Het leuke is dat het toch in Nederland en zeker in de voetbalwereld aanslaat. Ik wil even terug met jullie naar Kastrikum een paar weken geleden. Nou, dat is inmiddels zelfs alweer een paar maanden geleden. Ja, maar, dat gaat hard, hè? Maar, dat gaat hard, maar uh, ja, zeker toen... Uh, dat was voor ons inderdaad een dag die, uh, waarbij de, de opbrengst... Het uh, was een benefietwedstrijd waarbij onder andere Glenn Helder uh, meedeed... Ronald de Boer, Kiki Moussampa, Martijn Reuzer... Uh, Michael Mons, Michael Mons natuurlijk. Stel je voor dat hij luistert en uh, hij hoort zijn naam niet. Nee, Michael Mons, uiteraard. En uh, dat greep hem toen ook al gelijk. En uh, ja, het, het, ambassadeur. Het, hij is daardoor nu ook ambassadeur bij ons. Leuk hoor. Ambassadeurs zijn Vigo Waas, hè, de cabaretier. Olaf Lindenberg, ex-voetballer. Peter Heerschop, cabaretier. Marcel Bout, assistent trainer Manchester United. Michael Schatz, directeur Beach Soccerbond. Ja, daar, daar wil ik Houten. wel wat over zeggen. Michael Schatz ja. is uh, uh, een jongen toen ik begon met een project op de Filipijnen. En daar mijn oproep plaatste voor uh, kleding voor kinderen. Die als eerste binnen enkele seconden uh, reageerde. En uh, ja, dat vond ik, uh, vond ik fantastisch. En uh, toen heb ik hem ook gelijk benaderd. En uh, wil je vanaf moment 1 mee als ambassadeur? En uh, ja, een beetje in het verlengde waar we het net over hadden. samen delen en uh, loyaliteit sluit er ook een beetje op aan, denk ik. Hè? Word, uh, ik, ik, ik ben vanuit mezelf wil ik, uh, heel loyaal zijn aan mensen. En uh, ik hou van lange termijn relaties. Dus uh, pak je agenda maar vast, Henny. Wanneer zitten we hier weer? Um, <lacht> <laughs> um, en die onderhoud ik. Dus uh, ja, dat wilde ik even benadrukken. Dat is Michael Schatz, die is voorzitter van... Uh, Beachvolley uh, Nederland. Beachsoccer moet ik zeggen, sorry. Beachsoccer Nederland. En uh, ja, die was gelijk vanaf het moment 1 begaan uh, hiermee. Uh, sterker nog, toen wij uh, verleden week uh, keihard moesten werken... om een lading die kant op te krijgen... Uh, had ik eigenlijk ook een afspraakje met, met, met hem. Want hij had alweer een stukje kleding voor ons klaar uh, liggen. Ja, maar door tijdsgebrek kon ik dat toen niet meer bijkomen. Mm -hmm. En uh, hij heeft daar in dit geval een ander goed doel voor gevonden. Ja, Hedy, Even voor de duidelijkheid. Ja. Mensen denken misschien thuis dat wij alleen maar kleding brengen. Maar we ja. brengen dus veel meer. Hè. Het gaat ook om expertise. Om, uh, om trainingen geven. Om daar de trainers op te leiden. Zodat wij op een gegeven moment onze handen er van af kunnen trekken. Van nou jongens, jullie hebben nu alle middelen... He, ballen, doelpalen. En, uh, maar ook de trainingen. We, weten jullie nu hoe wij erover denken? Uh, ze hebben natuurlijk zelf ook wel een opleiding... maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Je hebt toch ook een voetbalbond natuurlijk. Dat stelt ook allemaal niet zoveel voor. Ik ben er binnen geweest. Ik heb met mensen gepraat. Binnen een uur heb ik iedereen gesproken. Dat was ook wel apart. Ik viel daar binnen eigenlijk. Oh ja, nee, kom maar langs. Nou, van de perschef tot de vicepresident. Iedereen die had tijd voor me opeens... Nou, moet je bij de KVB doen. Dan moet je echt een maand of drie van tevoren een afspraak maken. Als je al binnen kan komen. Maar uh, ja, dus ze hebben wel een bond. Maar goed, ook dat gaat allemaal weer traag en langzaam. En uh, nou, er zal links en rechts wel, rechts wel wat aan de strijksop blijven hangen. Maar wat ik dus wel wil benaderen. Dat we dus niet alleen uh, kleding brengen, maar ook expertise. En er en, en, en, uh, moeten trainingen daar uh, gegeven worden aan die trainers of aankomende trainers, zodat zij daar weer de komende 30 jaar wat aan hebben. Ja. Ja. Nou wordt dit sportprogramma in Zandvoort vooral heel erg goed beluisterd. We hebben net gehoord dat het met Zandvoort goed gaat. Zo'n benefietwedstrijd. Als dan, stel nou dat Zandvoort, hè, het zijn mensen met een warm hart, dat die een benefiet willen organiseren. Wat moeten ze doen? Uh, vertel. Nou, ik zou zeggen, dan stuur ons even een berichtje ook. Info. Fun, daar komt hij weer. Fun-foundation.nl En uh, dan uh, zal ik zeker contact met ze opnemen. Want benefietwedstrijden helpen jullie geweldig. Ja, dat uh, brengt in ieder geval weer wat donaties uh, voor ons naar binnen. En uh, we hebben natuurlijk ontzettend veel kosten. Het is, wij doen vrijwilligerswerk, dat doen we al twee jaar. Uh, maar de kosten die gaan natuurlijk gewoon door. En uh, met het, het grotere doel voor ogen hebben we sowieso altijd geld nodig. Je moet het zo zien... We zijn bezig twee fondsen te creëren. Een korte termijn fonds waarbij we dus uh, onze kennis door kunnen geven... om daar drie, vier keer per jaar naartoe te gaan. En een traject met wat Maarten dus al zei... met de lokale mensen die zich nu bezighouden om trainingen te geven... om daar kennis aan door te geven. Maar voor de langere termijn natuurlijk, met dat grotere plaatje... we willen absoluut daar een kunstgasveld neerleggen... En dan is dat niet alleen voor uh, zeg maar een kleine club. Nee, dat, is, dat moet je zo zien. Dat is voor een hele community. Dat is, er zijn vijftien dorpen daaromheen. Waar je een stukje van onze rijkdom uh, naartoe brengt. En waar, waar, waar, die, waar die kinderen dus allemaal zielsgelukkig van worden. Ik, moet, ik woon zelf in Amsterdam Noord. Als ik dan zie, voor mij kijk ik op een school uit. Dan hebben ze gewoon net een uh, of het niks is: een kunstgasveldje neergelegd. Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Dat moet daar ook kunnen. Ik bedoel, zij hebben dezelfde rechten. Om zich te ontwikkelen op voetbalgebied, als onze kinderen. En uh, daar zijn de randvoorwaarden, moeten ook aangepast worden. Moet, en, het kan niet zo zijn voetbal dat het de wereld. Precies, ja. voetbal verbindt. En, ja. Uh, ja, dat is een bindmiddel, klopt. Ja. Als je nou praat over Everybody Wants to Rule the World, Martin, ja. heb jij gekozen. Daar zit een betekenis achter. Ja, iedereen wil uh, de baas zijn. Hè. Ik ben niet zo van de teksten luisteren bij uh, muziek, maar dat uh, komt volgens mij wel wat neer van de veers. Dat iedereen uh, wil maar de baas zijn in de wereld, de macht hebben. En uh, ja, dat is niet goed. Maar jullie hadden dus die, die Benefit in Castricum. Dat waren veel oude ajax spelers ja. In Zandvoort wonen veel 0-10-aanhangers. Kunnen jullie ook een leuk team samenstellen met 0-10-spelers? Nou ja, dat Als is wat... uh, uiteraard... Ik bedoel, het moet zeker... Nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt zo, want... Um, um... Ja, je hebt tegenwoordig dat het schijnt een beetje mode te zijn. We hebben het over 0,20, 0,10. Ik moet in een ene weer denken dat ik bij FC Amsterdam... aan de hand van mijn vader gewoon naast een Feyenoord supporter... naar de wedstrijd zat te kijken. Dat was ik oergezellig. Kon dat, dat kon allemaal nog. Ja. Uh, maar terugkomend op wat jij zei. Tuurlijk, we willen fun landelijk bekend worden. Uh, dus we hebben ook een steunpunt in Rotterdam. Sterker nog, en, we uh, hebben een, een club in Vlaardingen. Uh, Victoria 04. Uh, daar is Arjan Oudenaarde. Uh, onze ambassadeur binnen die vereniging. En die daar van alles aan het opzetten is... voor het goede doel. Dus uh, nu ook heel druk bezig om daar een jeugdtoernooi uh, op te zetten. Uh, just for fun. Waarbij uh, de, de, de, de verenigingen... die zich nu al min of meer hebben verbonden aan ons... door een link op hun website te zetten... Alle clubs die nu luisteren in Zandvoet en omgeving, dat is al een eerste stap. ons helpen door een link op de website te zetten. Dat is natuurlijk voor ons naast bekendheid fantastisch. Um, er is de bedoeling dat die clubs, die dus al wat ik al zei verw verwant zijn, door middel van onder andere een link, uh, jeugdteams gaan leveren voor dat toernooi in Rotterdam. Dus ik hoop zelfs dat 010-020 door fun ook verbroedert. Dat zou mooi zijn. Everybody wants to rule the world. Ik ken Zandvoort een beetje. Ik weet zeker dat er is weer... Schrijver Maarten Baks. Hij heeft gespeeld bij diverse clubs. H.C. hlm RCH, Koninklijke HFC, overal in het eerste. Hij heeft heel veel sportieve hoogtepunten in zijn leven. De beklimming van drie hoge bergen, de Mont Blanc, zelfs als cameraman. Drievoudig deelname aan de grootste kademaranzeilwedstrijd ter wereld in het rondje Tessel. Was tien jaar werkzaam bij Ajax. Heeft een tijd als sport sportjournalist in Spanje gezeten volgde Barcelona en de Primera División. Bezoek veel topevenementen binnen het buitenland. Maar zat net, terwijl wij die plaat draaiden... Everybody Wants to Rule the World... helemaal in gedachten verzonken... want hij was eigenlijk in het land... waar de Fun Foundation voor bezig is. Vertel, Maarten. Ja, ik was met mijn gedachten verzonken... bij de kinderen in Gambia. En de mensen daar, die, ze noemen het ook wel de Smiling Coast... Uh, of Afrika Het is een heel klein land hè. Het, uh, Je zou het bijna niet vinden op de kaart van Afrika Het ligt dus helemaal in West-Afrika Waar overigens helemaal geen ebola is Daar denken de mensen altijd gelijk aan In West-Afrika Maar het is dus helemaal niet de Gambia en ook niet de Senegal En uh, ja, het is het kleinste land van Afrika Het is zo groot als twee van onze provincies Iemand heeft dit eens dus een keer uitgerekend Zo groot als Brabant en Gelderland bij elkaar ja, en dan kom je weer het land inrijden. Dan kom je van het eh, primitieve luchthaventje. De International Banjul Airport zaten dan eh, met grote letters. <laughs> ja, er zijn dan drie winkeltjes. Eh, en dan al drie hele zullige winkeltjes. Je eh, zou het moeten vergelijken met Schiphol. Nou, en dan kom je dan weer het land inrijden. En dan, eh, ja, dan opent je hart gelijk weer. Die enorme armoede die je overal ziet. Maar die mensen die altijd zo positief zijn. En zo vrolijk zijn. En zo. Natuurlijk, er zijn ook ruzietjes, er, zijn ook, er is ook politie niet voor niks. Maar het gros, het is allemaal, ja, ik vind het fantastisch. En dan zie je die kinderen? En dan zie je die kinderen uiteindelijk. Die, uh, nou, zie onze film op onze website, fun-foundation.nl. We hebben dus uh, een film voor gemaakt uh, in juni om ook de mensen ook wat meer uh, erbij te betrekken. En een foto zegt meer dan duizend woorden... en nou, een film zegt, denk ik, meer dan, dan een foto weer. En uh, want er zit geluid bij en emotie en, en beweging. En, nou, en dan zie je die kinderen, die, uh, dat, dat, uh, dat uh, weten wij daar niks van... die komen op die landweg aangereden richting al -Jamdou. En daar zit dan ons uh, ene project. En uh, dan zie je eens uit de verte wat er gebeurt. Daar, een stofwolk. En dan zie je daar noem maar wat, 300 kinderen op je afkomen komen struinen. Die allemaal helemaal blij zijn dat je er weer bent. Natuurlijk, we brengen spullen. Uh, maar ze vinden het ook gewoon leuk dat je er bent. Want het is voor hun, ja, ik uh, denk het hoogtepunt in het jaar. Ja, de aandacht ook die je geeft, ja. Je geeft. Er zijn een paar jonge jongens... die hebben dus via die bond hebben ze een diplomaatje gehaald. Uh, in feite staan ze daar heel onzeker te zijn. Maar dan komen wij daar die trainingen geven... En ik vergeet ook niet het gezicht hoe wij weggingen van die jonge trainer. Die zo blij was dat wij daar waren en hem aandacht schonken. Ja. Dat, dat, dat is nog los van... En het ene moment wat me heel erg bijstaat. Um, we gingen op een gegeven moment uh, in zo'n pick-up. luxe truck van de directeur van onze sponsor. Gingen we richting Senegal. En um, we hadden twee grote zakken gekregen. Met die kleine plastic balletjes die wij wel ja. kennen. De ballenbak voor jouw ja. kleinkinderen of voor onze kinderen. Ja. Nou, die kost geloof ik 1 of twee cent per stuk. En uh, die begonnen we uit te delen. Nou, ik wist niet wat ik zag. Dus een, een rij van 100 meter. Drie kinderen naast elkaar. Een moeder met een stok om alles in het gereel te houden. Was het ja. overigens niet nodig. Maar dat, dat kwam op mij heel raar over. Maar in ieder geval. Die kinderen stonden gewoon in de rij. En het eerste wat toen door mijn hoofd schoot. Jeetje man. Kinderen in Nederland van jouw leeftijd. Dat staan we misschien wel in de rij. Maar dan voor een iPhone 6. Ja. En dan, dan, dan de blijheid. In de ogen van dat kind op het moment dat hij zo'n balletje ontvangt. Dus ja. dat, dat staat me wel bij hoor. Ja, dat is geweldig. Maarten, jij hebt uh, de meest interessante mensen geïnterviewd: atleten, sporters, Bader Hari, Cor van de Geest, Wesley Snijder, Henk van der Velde, Louis van Gaal. Je gaat nu een maand rijden naartoe. Wat vind je leuker? Uh, nou, inmiddels Schambia. Ja. Ik heb al die mensen inderdaad geïnterviewd. Uh, ook uh, bekende, nog bekendere lijf van Beckham tot Rivaldo. Tot, uh, maar ja, uh, enorm veel aandacht is er rondom die mensen. Uh, ja, opgeblazen ego's over het algemeen. Uh, dan heb ik het niet over het eerste rijtje dat je noemde... zoals Cor van de Geest of zo. Uh, dat is ook wel een mannetje, maar ja, interessante vent uit, uit Haarlem, Bloemendaal. Maar um, ja, als ik naar Gambia ga, ja, ik zie geen enkele ego rondlopen. Het is, uh, hm. Behalve bij misschien bij de voetbalbond. Maar uh, voor de rest, uh, ja, het zijn zulke lieve mensen die zo gewoon puur natuur zijn. En uh, waar je mee kan praten en die het ook leuk vinden om jouw, uh, jouw ideeën te, te, te horen. En ik vind het ook leuk om hun ideeën te horen. Het is leuk om ervaringen uit te wisselen en, en uh, dingen voor elkaar te doen. Ja, uh, zo simpel is het. Ja, het is, uh, dus de keuze is niet meer zo moeilijk. Ja, het gaat zelfs verder hè, wat wij brengen. Uh, de groepen die we trainen, die geven we ook eten. En dat is ook een feest. Ik bedoel, Maarten uh, uh, kocht bijvoorbeeld laatst uh, vis. Ja, normaal eten ze alleen als het al eten en een bordje rijst. Nou, als je ziet wat een feest dat is. Dus het is, het is best wel breed. We brengen fun in de breedste zin op het moment dat we er zijn. Voor een hoop kinderen. U luistert naar de Watertorensport. Gasten zijn de bestuursleden van de Fun Foundation. Die het voetbal in Afrika, met name in uh, twee landen, proberen te promoten. Maarten Baks, de schrijver. En Ron Brouwer, de ex-AICIT. En we draaien ook hun muziek. What's going on, Marvin Gaye. far too many of you die. You know we've got to find a way To bring some loving here today yeah. Father, Father We don't need to escalate Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Can't see you all. What's going on? Ja, dat vragen we ons iedere dag af. Maar jullie weten in ieder geval wat er in Afrika omgaat. En met dat voetbal kan je heel veel vooruitgang bereiken, Ron. Ja, tuurlijk. Uh, voetbal, uh, om je sociaal maatschappelijk te positioneren... wordt heel vaak sport gebruikt. En uh, waarom niet voor die kinderen? Of juist voor die kinderen ook. Um, wij proberen daar op deze manier een steentje bij te dragen. Ja. Jij zat net terwijl uh, What's going on was aan het draaien van Marvin Gaye... Je te filosoferen over jeugdtoernooien... die in Nederland voor dit doel beschikbaar zouden kunnen komen. Want al is het maar 500 piek, je bent blij met ieder bedrag, hè? Ja, nee, dat klopt. En wat, wat je vaak ziet... kijk, toernooien, elke vereniging heeft een aantal toernooien... sowieso al georganiseerd. En wat is dan moeilijk, zou ik haast zeggen... om gewoon een goed doel eraan vast te, te binden. En uh, je, je noemt het gewoon just for fun. Je hebt er ook prachtige banners die bij clubs hangen, dat zie je nu, meer en meer toenemen. Wat moet een vereniging doen? En dat nou ja, hoeft niet per se voetbal te zijn, hè? Nee, natuurlijk niet. Uh, wij zijn op dit moment natuurlijk wel gefocust op het voetbal... maar als een uh, korfbalvereniging ons wil steunen... zijn die natuurlijk ook van harte welkom. En uh, we hebben inderdaad banners, onze club is fan van fun. Um, dat zou ook een mooie steun zijn... naast dat ze een link op hun website zetten... dat ze zeggen, nou, die uh, 100 euro of 200 euro... Die hangen wij die banner wel bij onze club op... Nou, ook daar zeg ik, joh, als je dat uh, zou willen doen voor ons, geweldig. Stuur ons even een mailtje uh, naar info, daar komt hij weer, hè? Info ja. at fun uh, Daarmee steun je ons in principe natuurlijk al, hè? Maarten, je zat hier weer ja. in de lucht. Ja, er uh, was Ron niet bij. Uh, vorig jaar uh, rond de kerstdagen uh, heb ik met uh, mijn vriendin en haar zoon... en uh, twee, drie trainers al daar heb ik een sportdag georganiseerd. Dus het is niet alleen voetbal geweest. Eigenlijk... Uh, ik zit even te denken, was voetbal er überhaupt wel bij? Ja, nee, ja. Ja, dus zat voetbal wel bij. Maar ook met uh, darts, uh, basketbal, uh, frisbee, ze uh, de boel. Nou, van ze de boel hadden ze nog nooit gehoord. Frisbee hadden ze nog nooit gezien. Darts hadden ze nog nooit gezien. Dus we hebben daar... Uh, 10 stations op een groot veld gemaakt. Hè? En dan... Uh, 200 kinderen liepen van station uh, 1 naar 2. En uh, terwijl ze van 1 naar 2 liepen... Uh, ging van 2 weer naar 3, enzovoorts. Nou, het was een, een dag lang... Uh, in, de, in de warmte... Uh, zo niet hitte... was het... Uh, um, ja... Uh, fantastisch om te zien dat al die kinderen enorm genoten van iets dat ze nog nooit hadden meegemaakt. Een sportdag, weet je wel, uh, waar wij hier in Nederland uh, mee, ongeveer mee doodgegooid worden op scholen. Dus dat was ook wel weer een uh, mooie iets. De antwoord is bekend om een heleboel dingen. Ze hebben de Korendag, dat kun je nou trouwens op de televisie zien. Dit draait op hetzelfde moment. Maar de hockeyers gaan ontzettend goed. De basketballers gaan ontzettend goed. Jullie hebben gehoord dat Zandvoort voetbal op de tweede plaats staat en lekker gaat. Al die clubs hebben fun. Laten ze Fun Foundation supporten. En nogmaals, Ron je mag het nog één keer zeggen. Welke website? wwwfun foundation.nl Als u dat er moeilijk vindt, dames en heren... dat kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen... Dan, en u zit toch op Facebook... dan gaat u gewoon naar de Facebookpagina van Watertoren Sport... en daar staat de link ook. Dus dan kunt u hem terugvinden. Dus www.facebook.com schuine Als u er toch op zit. Ruud Jansen, onze technicus... en die heeft ook weer de volgende plaat klaarstaan. Die is ook weer gekozen door de gasten van vandaag... Het bestuur van de Fund Foundation, laten we ze helpen. Hier is Stan Gats. Hoi. Hey. Samen met uh, Astrid Gilberto. The girl, from benieuwd. Mooie do corpo dourado het do sol de Ipanema, o want balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou zo sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?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 She walks to the sea, she looks straight ahead, not at him, tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. <laughs> muziek mag je wel zeggen. Stengets samen met João Gilberto. Carlos Antonio Jobim. En verder natuurlijk niet te vergeten... Astrid Gilberto. Hoe mooi kun je het hebben. Onze technicus Kurt Jansen spreekt ook alle talen. Dat is duidelijk. Wij gaan naar de taal van het voetbal. Want wij, wij, weet je hoe wij vroeger dit nummer, dit nummer noemden? Nou. Vroeger had je een, een drummer in Nederland. Die heette Peter Ipma. Ja. En als wij dan dit stuk aankonden, zeiden we altijd het meisje van Peter Ipma. <laughs> ja. We gaan even kijken naar het voetbal. Ik heb uh, vorige week zondag de Koninklijke HFC zien voetballen. Die wonnen met 4-0. Dat was uh, een geweldige overwinning. En dat was voor mij de beste wedstrijd die ik het hele jaar gezien heb. En uh, ik zie nogal wat wedstrijden natuurlijk als trainer. Dat zijn er een stuk of tien in een weekend. Dus dan weet je ongeveer hoe het niveau in Nederland is. Maar HFC speelt geweldig goed voetbal. Opportunistisch, snelle buitenspelers. Een verdediging die uh, met, met Opoku die uh, staat als een huis. Het is een geweldig, geweldig feest om naar te gaan kijken. Maar de dinsdag tegen Heracles nadert. Volgende week dinsdag gaan we naar Almelo. En u heeft de kans ook als Zandvoorter om mee te gaan met de bus. Dat kost 15 euro. Het kaartje voor de wedstrijd Heracles-Koninklijke HFC wordt betaald door de Koninklijke HFC... Het is dus een machtige gebeurtenis. Er zijn inmiddels al 600 aanmeldingen. Dus dat zijn zo'n 12 bussen. Misschien wel 14 bussen die daar naartoe gaan. U kunt nog steeds mee. Kijk op de site van de Koninklijke HFC. Koninklijkeconhfc.nl En schrijf u in. Ik heb begrepen inmiddels dat de mannen van uh, de Fun Foundation... ook heel erg geïnteresseerd zijn om te gaan kijken. Maar ik wil graag van ze weten wat zij uh, denken van deze wedstrijd. Ron. Ja, nou ja, als ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze dus nog zelf niet zien spelen. Maar als ik de verhalen hoor, uh, opportunistisch voetbal. Uh, ja, dan kan het Nederlands elften nog eens een voorbeeld aan nemen. Hè? Die zijn het helemaal verleerd, zou ik bijna willen zeggen. Maar met opportunistisch voetbal denk ik dat je best ver kunt komen. Uh, een beetje Amsterdamse lef erin gooien, hè, zeggen ze dan. Dus, uh, en Herakles, ja, uh, je, je, wat je heel vaak ziet is een stukje onderschatting. Dus als uh, ik zeg waarom niet, hè? Uh, waarom zou uh, Koninklijk HFC daar niet uh, met winst weg kunnen gaan? Ik zou niet weten waarom niet. Gewoon geloven hebben in eigen kunnen. En uh, of er nou Heracles staat. Of veel van mij erbij spreken. Gewoon gaan met die banaan. Ja, maar Heracles heeft Herman Vinkers als supporter. Hè? <laughs> ja, nou ja. In Almelo is altijd wat te doen. Dus licht op rood of licht op groen. Yeah. Oh, ja. En, en, en hij heeft pas een liedje gemaakt. Covid the flow. En daar zit Henrik Les die heeft gewonnen. Voor de wedstrijd is begonnen. Ja. Ja. Dat moet dan zaterdag ook maar gebeuren. Overigens wel een hele leuke voorzitter. Heb ik begrepen. Ja. ja het is een hele aardige man. Jan Smith. Maar uh, ze moeten zaterdag maar winnen. Van de Ajax. Hoe gek dat ook klinkt voor iemand die van Ajax houdt. Maar, want als dat gebeurt, is de onderschatting natuurlijk daar. Oh, er komt HFC... Uh, die is het pakken. nou volgende week of die week daarna? Nou, maakt ook niet uit ook. Maar ik weet zeker dat, uh, dat uh, HFC wint bij Heracles. Okay. Oh ik ja, heb, waarom ja, zo ik, zeker? Nou, ik zal maanden dronken zijn... want ik heb allemaal flessen Black Label uitstaan. Ach, ja, als HFC vliest... Dan ben ik opeens een hele arme jongen. Wat ah, denk okay. jij, Maarten? 0-4. Nee, ik... Uh, moet, uh, moeten we dan ook een benefiet uh, gaan doen, of zo? <laughs> Nee, ik... Uh, ja, goed. Je hebt de top eredivisie inmiddels uh, tegen een topklasser. Wat dat betreft, allebei top. Tanana uitschakelen, dat is mijn uh, advies. Tanana, hou die man in de gaten. Echt, zet twee man op hem. Schop zijn benen naar midden. Maakt allemaal niet uit. Maar dat nou, is echt de verreweg de gevaarlijkste man bij uh, de Heracliden. Donnie Verdam gaat percent. hem uitschakelen. En die hoeft echt zijn benen er niet af te schoppen. Die is gewoon goed genoeg om hem tegen te houden. Maar er loopt er nog één, hè? Ja, ook zo'n uh, Marokkaanse naam. Uh, ja, ik kom, ik kom er even ook niet op. Maar die is verschrikkelijk Die middenvelder, goed. ja. ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik denk de... dat ze niet te gehaastig moeten spelen. En zuinig met balbezit ja, moeten zijn. Juist, juist. Als ze en te gehaastig elkaar. gaan spelen, kort op elkaar. Ja. En juist uit elkaar uiteraard met balbezit. bal Zuinig zijn op die bal. En dan ja. denk ik dat je het beste. En uh, HFC, en dat weten ze bij Herkles nu ook. Want die waren vorige week op de tribune. HFC heeft een geheim wapen. Mikey van der Ban. Rechtsbuiten. Ja, rechts buiten. Ja, die is goed. Snel, hè? Ik zou je vertellen, er loopt geen tweede in Nederland. Hij is beter dan Jacques Zwart. Hij is beter dan El Ghazi. Weet je dat die familie van mis? is? Nee. Ja, dat uh, geloof je weer niet. Nee. Maar uh, ik kwam laatst bij een etentje van mijn tante. Die was tachtig geworden. En die organiseerde een etentje bij uh, Kraantje Lek. Allemaal een pannenkoek. En, uh, <laughs> en nog wat meer. <laughs> uh, nou, daar uh, ben ik altijd voor te porren. En uh, ja... Dat is uh, Mike van der Ban werd me gezegd. Ik zeg zo, uh, wie is dat dan? Ja, hij stond vandaag in de krant het Harms Dagblad. Ja, dus? Hij speelt bij HFC. Oké, okay. topklasse. Ja, in de eerste? Ja, oh, oh. Maar uh, dat is dus de vriend van... Uh... Nou, zat, uh, hij zat naast een mooie meid. En dat is weer iemand die in ons familiekringetje rondwandelt. We aten daar met zijn uh, 25 of zo. Dus ik uh, ging er op een gegeven moment maar even naast me zitten. Ik zeg, uh, Mike, even voorstellen. Ik ben Maarten Baks. En uh, waarschijnlijk familie te zijn. Like. Oh, oh, oh. Hey, uh, wat dan? Wat dan? Nou, we hebben we eventjes gepraat inderdaad. Natuurlijk over HFC en over voetbal en over van alles. Maar uh, ja, het was wel grappig. Ja. En, uh, uh, ik zag <laughs> hem op RTV uit Holland afgelopen Goed, weekend. Hè? Hè? Goed, ja. hè? Toen liep je ook iedereen voorbij uh, ja. op Ja. De eerste goal, jongen. Fantastisch. Kunnen we nu afspreken dat wij meegaan naar hier het nu afbreken, Mark. dat wij gewoon gaan kijken die wedstrijd in week. Ja, lijkt me leuk. Lijkt me kunnen we niet live verslag uh, vanuit uh, ja, dat, Almelo? Ja, daar kunnen we het over hebben. In ieder geval, ja. dames en heren in Zandvoort. Als u mee wilt, het kan. U betaalt 15 euro voor de bus naar Almelo. We vertrekken smiddels om half vier bij het veld van HFC aan de Spanjaardslaan in Haarlem. En u krijgt het kaartje van het bestuur van de Koninklijke HFC. En ga ze aanmoedigen die mannen. Want de grootste verrassing van het voetbal in het KNVB-toernooi staat te wachten volgende week dinsdag. Heracles, koninklijke HFC. Muziek! Divergent solution. Divergence van uh, solution. solution, ja. En weet je wie dat ook speelde, Ruud? Ja, dat weet ik. Dat zat ik net al op te zoeken. Ja? Ook hè. Ja, Thijs van Leer. Thijs van Leer. Ja. En het gekke nou, ja. wil dat Maarten Baks, een van de gasten van vandaag, samen met Ron Brouwer van de Fun Foundation, en ik die Thijs van Leer goed kennen. Uh, ik heb 17 jaar in Sint Maarten gezeten en Thijs van Leer was gast bij ons in het resort ieder jaar. één of twee keer. Weet je trouwens, Maarten, dat die Thijs van Leer op zo'n Doet het je dat kinderen voor hun verjaardag krijgen als ze vijf jaar worden... een heel concert kan spelen? Nee? Ja, dat doet uit? hij. Op zo'n klein, zo klein uh, trompetje, weet je wel? Ja. Uit, de, uit de feestwinkel? Ja. Hij speelt erop jongen. alsof het, ja, het is onvoorstelbaar. Als een vrouw hoor ik ook dat hij de hele dag muziek speelt thuis. Ja, ja. Ze woonen ergens bij Nijmegen in de buurt, ja, ja, ja, ja. hè? De hele dag zit hij alleen maar muziek te spelen. Altijd dingen uit te proberen en altijd maar weer... Uh, hij is helemaal... Ja, fantastisch uh, muziek. Ondertussen vraag ik even aan uh, Ruud Janssen of hij iets heeft nog van, uh, van Focus en Thijs van leren. Dat zou wel leuk zijn. En ik ga even door de geweldig mooie folder van Football Unlimited Netherlands, de Fun Foundation... Van voorzitter Ron Brouwer en van Maarten Baks, die daar de communicatie doet. Met plezier in voetbal kun je het verschoppen, is hun motto. Vertel Ron. Ja, met, met, met plezier in het voetbal kun je het verschoppen. Um, nou ja, dat, dat, is, dat is een beetje een ruim begrip. Dat is niet uh, gelijk uh, gericht op dat je dan maar gelijk prof kan worden. So, dat, dat, is een, dat is een mooie bijkomstigheid. Maar sowieso voor je ontwikkeling is, is voetbal natuurlijk een, uh, kan er van een fantastische bijdrage leveren. Voetbal ja. ja. Unlimited Netherlands, fun... richt zich op het geven van voetballessen voor kansarme kinderen... in landen waar sport er niet altijd vanzelfsprekend is. Jullie sturen trainers, Maarten. Je gaat zelf ook weer. Wat is het belang daarvan? Nou, Dat kinderen op een verantwoorde wijze uh, en op een leuke wijze onderricht krijgen. In dit geval de voetbalsport. Uh, je, kan iedereen, uh, je kan altijd een balletje in het midden gooien... En dan zeggen jongens, zoek het lekker uit. Eh, maar goed, iedereen snapt wel in Nederland in ieder geval... dat je eh, met trainingen, gerichte trainingen... toch een stukje verder komt qua techniek en tactiek. Nou, eh, ze hoeven daar helemaal geen kampioen te worden. Eh, we zijn ook helemaal niet bezig om daar spelers naar Nederland te krijgen... of eh, contracten aan te bieden. Dat is ook veel te moeilijk. Eh, ik heb vorig jaar eh, een jongen daar gewoon van proberen naar Nederland te laten komen... om, om bij ons in Nederland het BK te laten kijken... Maar dat was al met alle papierenhandel eh, enorm moeilijk eh, en uiteindelijk onmogelijk. Dus dat is ook helemaal niet de bedoeling. Nee, het is gewoon lekker eh, voetballen en lekker plezier hebben in een leven waar ze toch al zo weinig hebben. Wat doet Fun? In het kort is dat dit. promoten van de voetbalsport in twee landen die zich nog volop ontwikkelen op voetbalgebied te weten Gambia en Senegal. Kennisoverdracht op dit gebied en voetbal gebruiken als middel om de plaatselijke jeugd een kans te geven zich middels de sport maatschappelijk sociaal te ontwikkelen. De plaatselijke sportleiders helpen bij het We kwamen in het vak van voetbaltrainen en die sturen jullie heel vaak daar naartoe rond. Ja, die, uh, die proberen zeker drie, vier keer per jaar daar naartoe te gaan... om daar uh, samen met hun een uh, traject uit te zetten. En uh, <tossimus> dat je wel zeker ziet een punt van A, waar we beginnen... en dat je bij Z iets achterlaat waar ze verder op kunnen borduren... waar ze mij aan de slag kunnen... Waarom Gambia en Senegal, vraagt Fun zich af. In 2009 gingen wij voor het eerst naar Gambia. Daar, in het kleinste land van Afrika... ontdekten wij de enorme positieve instelling van de bevolking. Ondanks de armoede lijkt men altijd te kunnen lachen. Martin? Ja. De smiling coast of Africa. Ja, ik snap er ook niks van. Maar ze lachen daar en lachen daar. En ze hebben lol en ze hebben niks. En uh, ze spelen op een ondergrond... Uh, Waar wij ons uh, voor zouden schamen. Hè? Uh, in de lopen letterlijk koeien eroverheen. En uh, het is van zand. En ja, en toch hebben ze lol. En uh, dan zou je zeggen, ja, waarom breng je dan uh, daar nog spullen heen en waarom uh, know-how heen? En uh, waarom dan nog een kunstgasveld? Ja, goed, ze zijn niet helemaal gek. Uh, ze hebben ook uh, lijntjes hè, via internet naar de gewone wereld, zou ik maar zeggen. Ze weten echt wel wie Obama is en wat er in de wereld gaande is. En, wij proberen ze eigenlijk ook... dat vergeten we misschien te vertellen... maar dan met deze... Uh, wij willen ze gewoon daar houden. Zand. Ze willen graag naar Europa. Of Amerika. Nou, uh, mijn, uh, ik heb een soort van pleegzoon daar. Uh, die heeft me ook letterlijk gevraagd... van ja, Maarten, kan je me helpen? Ik wil wel in Europa blijven, want hier is geen toekomst voor me. Uh, hij wil ook met de boot gaan. Er zijn dorp waren het vijftig die met de boot... Uh, of in ieder geval vijftig die... Ik zeg verkeerd, die zijn niet met de boot gegaan. Die zijn het dorp uitgegaan gegaan. Richting Noord-Afrika. en Richting een boot. Of ze zijn aangekomen, niemand zal het weten. Ik weet het niet of niet. En hij weet het ook niet. Maar het feit is dat uh, ze daar natuurlijk ook uh, weten... wat er allemaal gaande is met die vluchtelingentoestand. Ja, en wij proberen juist uh, ze uit te leggen. Jongens, blijf nou in godsnaam hier. Uh, in uh, in uh, Gambia of Senegal. Want uh, jullie hebben hier je familie. Je hebt hier ook... Uh, Dingen die, die wij voor jullie willen doen. Wij voor jullie uh, aan jullie willen helpen. En in Europa is het ook niet altijd pijs en vreed. Het is koud. Het is, uh, vind maar zijn baan enzovoort. Dankjewel jongens. Dit was de fun voor Vandaag Ron Brouwer de voorzitter en Maarten Baks de schrijver hebben over verteld. We hebben gevraagd of Ruud Janssen iets kon vinden van Thijs van Leer. Dat is het programma. kennis. kijk of dat product. is. Sport op deze vrijdag van Focus met Thijs van Leer. En we hebben gesproken met het bestuur van de stichting Bundle Foundation. Die hebben voor 2016 de volgende grote activiteiten op stapel staan. Enthousiasmeren van meer voetbalverenigingen en sportverenigingen om een zogeheten fanclub van onze stichting te worden. U kunt een hele mooie banner ophangen en de mensen helpen. Bezoek aan Gambia en Senegal voor vervolg van de projecten. Organisatie Jeugdvoetbaltoernooi bij Rotterdam. Organisatie Groot Feest voor de bij ons aangesloten sponsoren in Amsterdam. En meer kunt u vinden op www.fun-foundation.nl Dit was de Watertorensport. Sport. Dames en heren, als u geluisterd heeft en kunt helpen, help.